Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Gouda heeft vannacht de brand gewoed in een parkeergarage onder een appartementencomplex. Uit voorzorg werden ongeveer 50 bewoners korte tijd geëvacueerd. De brand ontstond rond 6 uur vanochtend. Een aantal auto's en een motor raakten zwaar beschadigd. Politie onderzoekt de oorzaak van de brand.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 GFM. In 2015 al 25 jaar live. We nu Zandvoort op zondag. CFM Jazz yes, hebben we dat, hè? The My <middels> Geweldig begin van de zondag vandaag bij CFM. 4 uur CFM Jazz, allemaal in het teken van 25 jaar CFM. We hebben genoten van live muziek vanuit de tolweg. 10 iedereen, dank daarvoor. Ook jij, meneer Joossen. Hij is er helemaal stil van. Ja, ik hoor ja. hem toch niet. Ik, ik, ik hoorde hem net zeggen, nou, ik heb er weer genoeg jazz gespeeld voor de komende vijf jaar. Ja, Dat maar hij betekent... gaat zometeen wel naar het jazz toe, hè, gaat, weet je wel. Ja, hij gaat er even toe. zelf van genieten. Het is uh, even na twee uur, goedemiddag en welkom bij Zalverd op Zondag. We zijn er weer, Albert-Jan, vanuit de Tolweg. Langzaam maar zeker. <laughs> ja, zeker. Ja, wij zijn er weer, de komende drie uur. Wat een die... feest, de afgelopen dagen. Oh, geweldig. Je leeft helemaal in een roes. Heerlijk. En... Uh, Donderdagmiddag is het al begonnen. Ja, met Hans de en, Kok. Uh, vier ja, uur lang. Vri vrijdag vanaf vier uur middags tot 5 uh, uur gistermiddag. Ja. 25 uur live. Live, Jazz, live uh, ZFM. Met alle diverse programma's. Nou, nu ik toch aan het woord ben. Alle coördinatoren van de diverse programma's. Die hun medewerking hebben verleend aan dit 25 jarig lustrum. Vanaf deze plaats als programmaleider natuurlijk hartstikke bedankt. En ook de technische dienst. En die technische jongens hebben ook bijna drie, drie dagen continu heen en weer gereden en ge, met materiaal. Nee, een geweldig feest. Met dat hoog, nou ja, hoogtepunt gisteren aan de receptie, hè? Iedereen complimenten. Ja, één en al lof. Voor Op de 30 verder. jaar, hè, Albert-Jan? Ja, nog over vijf jaar, hè? Ja. Zal ik het script voor deze receptie maar vast laten liggen voor over vijf jaar, dan hebben we dat vast. Nee, luisteraars, het was een groot feest. Maar langzaam maar zeker gaan we weer landen en gaan we weer gewoon verder met waar we gebleven waren. En dat is natuurlijk radio maken. Wat gaan we de komende drie uur doen? Uiteraard, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Die uw aandacht verdienen. En of het weer zo mooi blijft zoals het nu is, dat hoort u allemaal om half drie bij het weerbericht. Half vijf hebben we dier van de week. En die luistert naar de naam Raffi. Het gedicht van de week ben ik nog niet uit. Want gisteravond had de burgemeester ook een hele mooie. Zullen we die gaan doen? Lijkt me wel leuk hoor. Ja, dus gaan we die doen Ja, he? En dan met Mantovani op de achtergrond. Het gedicht van Ada Kok. Het gedicht van Ada Kok. Dat om kwart voor vijf. Uiteraard tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de eredivisie. En uh, het laatste uur kijken we even uh, naar de Volvo Ocean Race. Want die is uh, vanmorgen om zeven uur gestart. De vierde etappe. En kijken hoe dat er allemaal voor staat. Verder hebben we natuurlijk ook nog Pit Report om kwart over vier. Dus genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. 25 jaar live. Zo is het drie uur lang, Samvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Sing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 Ja, zo staat de studio helemaal vol -Johan. al, maar zo is hij weer leeg, hè? En zit Fred rustig even een eitje te tikken. <laughs> nou, ja, je hebt gelijk, hoor, Fred. Fred, je hebt het verdiend, hoor. Zo is het. You're the earth Winterfire the fire and let us groove. Die mensen alweer weer lege studio van weer met de tolwerk daar... Ja, en dan wordt er zo meteen nog uh, stofgezongen, ook, hè? Ja, dan moeten we even timen dan, hè? Even timen. Ja. Niet nou zit hoor, dat ding. Hey. Het, Yo. Ik denk... Yo. <laughs> Yo. <laughs> Goed, nou, we gaan nog even terug naar gisteravond. Gisteravond na... geweldige receptie. De toespraak van de, van de burgemeester met natuurlijk de verrassing. Want die, niemand zag het aankomen. De gemeentelijke waarderingspeld is voor ons: voor het jarige CFM. Want tijdens de druk bezochte receptie van, ter gelegenheid van ons 25-jarige. Bestaan van de Zandvoortse Omroep CFM in het strandpaviljoen Talassa heeft burgemeester Nick Meijer de vrijwilligersorganisatie verrast... door voorzitter Belinda Geuranson de gemeentelijke waarderingsspeld op te spelden. Met deze handeling wilde Meijer zijn dank uitspreken... aan alle vrijwilligers van de Zandvoortse Omroeporganisatie. Hij memoreerde dat CFM een belangrijke plaats... in het sociale leven van onze woonplaats inneemt... en bracht een toast uit op de volgende 25 jaar. Nou, dat was geweldig, hè? Zeker. Niemand zag het aankomen en één keer... Ja, daar was die. We zijn er trots op en voor alle vrijwilligers van CFM Deze Prijs. Alle tachtig vrijwilligers. Zo is het. En iedereen is me ook omgehad gisteravond. Ja, anders. dat was leuk. Dat ik... van vandaag, en vandaag onder. ook hoor trouwens. Vandaag, vandaag ook. ook. Ik heb de foto's allemaal gezien op Facebook. Dus druk op Kun Facebook. Kan je ook op de CFM Facebook allemaal nakijken hoor. Zie je alle foto's staan. I you by my side, so that I never feel alone again.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 Thousands of you mm -hmm. Suspense controlling in my mind op de zondagmiddag de Stolen is je Milky Chance. 25 jaar CFM en het begon allemaal als piraat. Zandvoort, Delta Hit Radio. I I want my queen, yeah, yeah. She is always in my corner, right there. When I want, all these other girls are tempting heeft een van de lekkerste platen van dit moment... uit de hitparades van, uh, van dit moment... hoor je inderdaad de CEO van Omi. En dat was de cheerleader we deden in de studio van CFM. Allemaal even lekker mee met deze plaat. En dan hebben we nu tijd voor verkeersinfo. Volgende fase, herinrichting Hogeweg. De werkzaamheden aan het project... herinrichting Hogeweg en de Koninginnenweg... Gaat nu richting Haarlemmerstraat. Dat betekent dat met ingang van maandag 9 februari. het kruispunt Grote Krocht wordt afgesloten. en niet meer te bereiken is vanaf de Haarlemmerstraat en Koninginnenweg. De bewoners van de Haarlemmerstraat kunnen via de Schelpenstraat. en Dr. C.A. Gerkenstraat. de straat uitrijden. De bewoners van Dr. C. Gerkenstraat kunnen vanaf de Leijsstraat. naar hun woning. En de bewoners van de Brederode Straat kunnen via de Dr. Kuiper straat rijden de, en tot slot de bewoners van Koninginnenweg kunnen terugrijden richting het Prinsessenweg. Het L, de LDC-garage is bereikbaar via de Brede Rode Straat in het, uh, op het werkvlak. De uitgang gaat via de C-Slechterstraat en de Grootkrocht richting Raadhuisplein. IJs en wederdienende duren bovenstaande afsluitingen tot circa 20 februari. Mocht u dit nou te snel zijn gegaan, u kunt het allemaal in alle rust nalezen op de gemeentelijke website. Ja, af en toe is het best wel een beetje een rommeltje, want het verkeer weet niet meer waar het naartoe moet. Hè? Gewoon. Mag je nou wel de grote krocht op, nee. niet de grote krocht op, moet je door de boesboes om de grote <laughs> krochten door te komen. Nou, je maakt het allemaal mee. Dus de verkeersinfo is te lezen op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl zo dadelijk om even na half drie hebben het zie je bericht voor de komende dagen voor je. Maar er is nog even één plaats tot aan die tijd. En dat is deze single van over overdraaien nog een keer. Die hit van hun Hier is Africa. I hear the drums that in tonight. And she hears all the whispers of some quiet conversation. She's coming in 12 by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 Het wordt de studio weer mooi schoon hè? Ja, geweldig. Ja. Ga zo door, ga zo door. Joke, dit is heel van Toto in Afrika. Ja. Nou, het is inmiddels twee over half, half drie. We gaan tijd Kijken naar het weer voor de komende dagen, Robert-Jan. De komende dagen is het uh, rustig en overwegend droog weer en dankzij een hoge drukgebied. Uh, die dat veroorzaakt. Dit hoog ligt vandaag ten westen van Ierland. En bij ons betekent dat een noord- tot noordoostelijke stroming met aanvoer van vochtige lucht. In die stroming worden wolkenvelden vanaf de Noordzee aangevoerd. Maar zo nu en dan schijnt de, ook de zon. Enkele, uh, blijft het, enkel blijft het over het algemeen droog. De wind waait uit het noorden, later uit het noordwesten en neemt af naar overwegend matig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt en in die bewolking valt soms wat lichte regen of motregen. De noordwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Morgen ligt het hoge drukgebied ten zuiden van Ierland. Aan de oostflank daarvan is het bij ons bewolkt. Vanwege het passage van een storingsgebied valt er af en toe wat lichte regen of motregen. De noordwestenwind waait matig en zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar ongeveer acht graden. Dinsdag trekt het hoog wat naar het oosten en ligt ten oosten van Engeland. Het zorgt bij ons voor een rustige dag met over het algemeen veel bewolking... en daaruit kan soms wat lichte regen of motregen vallen. De wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak, windkracht 3 of minder... en de temperatuur komt wederom uit op een graad of 8. De rest van de week ligt het hoog boven of net ten oosten van onze regio... en daardoor is het rustig weer met wolkenvelden en kans op mist... Maar ook geregeld zonneschijn. De temperatuur stijgt dagelijks naar een graad of 7 en 8. En tijdens opklaringen in de nacht. De temperatuur dalen tot dicht bij het vriespunt. Dit lijkt vooral donderdagochtend het geval voor de rest van de minima rond de 3 graden. Winterweer of een vroege lente worden niet verwacht... want het volgende weekend is het ook een graad of acht. En dat is iets boven de norm die geldt voor half februari. Aldus Rico Schreuder. En wil ik het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. En deze hoorde ik vorige week bij collega Anders Sonberg. Ik denk, nou, die gaan we ook weer eens draaien. Dit is Vesta Williams. En once been twice, I. albert Nou, ik heb, uh, ja. <laughs> ja, helemaal, ja, ja, ja. helemaal. Ik merk het aan, ja. <laughs> het is inmiddels uh, 14 minuten voor drie uur geworden. Goedemiddag en welkom bij Zonfort op zondag. Ja, we zitten nog een beetje in uh, into het jubileum, hè? Ja, nou en of. Ja, dat zit wel in ons uh, kopje. En dat komt er goed uit, want wij hebben uh, Oud uh, oprichter van, uh, van uh, CfM hebben we aan de microfoon. Goedemiddag Vincent. Dankjewel, Rob. Hey, de eer is te groot hoor. Welkom, welkom, welkom. <laughs> de eer is te groot hoor. Nee, zeker niet. Zeker <laughs> Dankjewel. niet. Dank Leuk dat je erbij bent vandaag. Ja, ik vind het heel leuk om erbij te zijn. Het was echt een belevenis vandaag. Ja, nou, 1990, 1989, de oprichting uh, van uh, C-107. Een zware strijd was dat, of bevalling moet je zeggen eigenlijk. Een hele zware bevalling. Ja, dat kun je wel zeggen. Kan je in het kort uh, vertellen wat er allemaal uh, aan vooraf is uh, gegaan? Nou ja, uh, heel kort is uh, vergunning aanvragen. Uh, er waren drie gegadigden. Af voor zover iedereen dat het nog een beetje in zijn achterhoofd heeft zitten. Dat waren uh, wat nu Antenne Bloemendaal is en wat de branding was... En uh, CFM, dus de Zandvoortse Omroeporganisatie. Ik weet eigenlijk niet eens of jullie nog zo heten, maar ja. uh, uh, dat waren dus de drie. Uiteindelijk wilde de gemeente niet kiezen. Uh, dan komt er een hoorzitting, zo is het eigenlijk nog steeds volgens het commissariaat voor de media. En die hoorzitting die hebben we toen ge gehad in het gemeentehuis. Daar heb ik mijn zegje gedaan en toen uh, was alles in kannen en kruiken. Kijk, dus gewoon goed werk van je, Vincent. Ja, dankjewel. Ja, dat heb je goed gedaan. Anders <laughs> waren we er nu niet, niet geweest. Dit, hè, dit, dit, dit was wel de korte versie, hè. Nee. Het was, was die lange versie ook de, nog. De al. hele korte versie, ja, inderdaad. Ik nee, nee, zal hem nee. opschrijven. Het is een hele zware strijd geweest, uh, Vincent. Maar uiteindelijk toch gelukt. Ja, dat was zeker uh, een goede strijd, want. Uh... Dat, dat CFM nu nog steeds na 25 jaar bestaat... ik vind het echt ontzettend leuk... en uh, ik vind het heel leuk om hier even te zijn vandaag. Ja, 25 jaar geleden in de Watertoren begonnen... en dan zie je nu dit nieuwe pand van ons. Ja, dat is een groot verschil. De Watertoren, dat was echt zeg maar... de hunebed van de <lacht> Zandvoortse Radio. Ja. En uh, dit is echt uh, de 21ste eeuw in. Ja, geweldig hè? Hier kunnen we nog heel veel jaren mee doorgaan zo. Dat denk ik ook. En dan wens ik jullie heel veel plezier mee. Dankjewel. Dankjewel voor, uh, voor alle moeite. En uh, ja, we hebben heel veel plezier gehad ook. Ja, mooi zo. Ja, toch? Want daar gaat het allemaal om. Ja. Dus uh, ja, echt een echte, uh, zware strijd al Jij hebt het niet meegemaakt. Mee wie was er mee toen de burgemeester? Dat was, dat? dat was meneer Van der Heijden. Oh, dat was hij toen al. En was dat ook een zware strijd? Was hij op, op de hand van CFM? Of? Nou, eerst niet. Eerst niet? Kijk, nee. kijk nee. Dan, dan maar, dan dan dat interessant. weet ik natuurlijk niet helemaal. Zeker. Ja. Ik denk dat ze toch wel een beetje uh, onpartijdig waren. Want anders hadden ze wel gekozen, maar dat, dat deden de meeste gemeentes niet. Door het hele land was dat vaak een probleem als er meer gegraagd waren in één gemeente voor de vergunning. Dus dat was altijd, eigenlijk werd dan het Commissariaat voor de Media ingeschakeld om uiteindelijk de keuze te maken. En, en de keuze heeft dus eigenlijk niet de gemeente gemaakt, maar. Het commissariaat van voor de mijnen, ja. En wat was, weet je toevallig wat dan de doorslaggevende factor was. dat het aan CFM werd gegund? Uh, of, of wij, heb je daar een vermoeden van? Wij hadden de meest representatieve programmaraad. Um, hm. Om heel eerlijk te zijn, was de programmaraad die de branding had uh, opgegeven. niet helemaal correct. Ja, dat verhaal Of helemaal niet. <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, maar ze bestaan ook niet meer. Dus de, ik bedoel, we kunnen daar heel hard om lachen. Maar het is natuurlijk eigenlijk ook triest dat zij niet meer bestaan. Ja. Zo zat het wel in elkaar. Maar dankzij het feit dat de branding niet meer bestaat, hebben wij twee pre presentatoren overgekregen van de branding. Ja. En die regelen al de donderdagmiddag live, de, de muziek live. Nou, en dat is natuurlijk heel leuk. Die jongens hebben, die genieten en die. De, de radio brandweest... gaat over gemeentegrenzen. Jij zegt het. Aan het begin deed je uiteraard ook zelf programma's bij CFM. Ja, dat hebben we. CWARO, ja. wat, wat voor programma's heb je allemaal gedaan, Vincent? Uh, nou, overdag een paar. Ik weet eigenlijk niet meer hoe ze heten. Maar uh, mijn uh, herinnering gaat het meest terug naar de nachtprogramma's. Waar ik me helemaal kon uitleven. En dat vond ik eigenlijk ook het allerleukste om te doen. Want dan waren er totaal geen restricties. Ook niet wat er gezegd werd. Want overdag moet je natuurlijk toch iets beleefder zijn dan s'nachts. Ja, ja, ja. Want dan luisterden toch iets minder mensen s'nachts. Dus dan zijn de oren ook iets minder gespitst. Dus uh, dan uh, kun je wat gewoon meer zeggen. Maar, uh, en overdag vond ik altijd eigenlijk iets moeilijker, omdat je dan niet zozeer je eigen muziekkeuze kan maken. Maar ik hoor net van Albert Jan dat het sowieso over de playlist. Want überhaupt niet meer te discussiëren Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> <laughs> ik voel ik, ik ik altijd een lijstje met het verlanglijstje... van wie weet als die tijd heeft. maar Nee, maar de gekkigheid een stokje. Maar wat jij zegt is dat je s'nachts dus wat meer vrijheid had... om het te kunnen zeggen. Dat is ook wel weer gebleken. Dat is in 25 jaar niet veranderd. Want tijdens die Lustrum-uitzending s'nachts... de, de nightshift van 12 uur tot 8 uur zaterdagmorgen... daar was het ook allemaal wat vrijblijvender, hoor. Er okay, is dus, ook van alles, alles gezegd, he, geloof is, ik. Er ja. is ook van alles gezegd. Ja, ja, ja. Ja, en geswegen ja, ook. Ja, vind je zin, Maar weet je wat wel het leuke was natuurlijk? Ook in die tijd had je nog geen uh, 538 en uh, Sky Radio en noem maar op. En we waren toch uh, een van de eerste lokale omroepen... die uh, actief waren in de, in de ether. En ja, grote bedrijven hier in de buurt uh, van Zalvoort... bijvoorbeeld de Hoogovers. En die luisteren allemaal massaal naar CfM mee, in die tijd. Ja, en ook, uh, ik kan me nog goed herinneren dat... Um... Hoe heet dat programma ook weer? Esky Motion. Die hadden toen een promo gemaakt. Met, uh, hoe ging dat ook? weer. hadden ze de, het weerbericht veranderd. En uh, uh, de strekking van het weerbericht was dat het vannacht 10.000 graden zou worden. En dat liep, riep op, even, op een gegeven moment heel jong riep, Vannacht wordt het 10.000 graden. En dat kwam alleen maar bij CFM vandaan. Ja, we hadden inderdaad het programma Eskimosje met, uh, met René en uh, Casson onder meer. Die hebben trouwens nu een uh, nieuwe hit. Is ja, dat zo? Ja, ik, ik ga hem even kijken of ik hem uh, kan vinden, maar echt een geweldige nieuwe hit. Oké okay dan, leuk om te horen. En die hebben ook weer CFM gedraaid. Zo kijk, zie kijk, je maar weer. Kijk. Ja, en we spraken gisteren ook nog met een oud CFM'er. die gaat richting 538. Dus dat leest nu TCT wel in de krant. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Ja, we mogen ze opleiden en dan zijn we ze kwijt. <laughs> Dat is het geweldig. geweld van Hé, maar, maar, hey, maar Vincent, nou heb je al heel veel jaren waarschijnlijk helemaal niks meer met radio gedaan. Mis je het niet? Nou, af en toe. Af en toe? Freddy belde mij op om me uit te nodigen voor het jazzprogramma om erbij te zijn. En uh, ik, uh, uh, toen begon het meteen te kriebelen, dus... Uh, ik beschouw dit als een uitnodiging. Ik bedoel, de programmeleider zit <laughs> tegenover je. Kijk hem even lief aan. <laughs> waar, waar woon je? Waar woon je momenteel? Steeds... Ik woon in Amsterdam. Amsterdam. Oh, zo'n pikkie. Wij hebben we straks buiten de uitzending om wel even over. Dat is goed. <laughs> hey Vincent, blijf nog even, even zitten, gezellig. Zal ik doen. Oké. Okay. En dankjewel wel voor dit korte interview.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 ...muziek uit het beginjaar van uh, ZFM 106.9. Je hoorde snap en opstap. Tevens alweer aan het einde van uh, uur 1 van Zalvoort op zondag. De tijd vliegt voorbij, hè, Vos? Maar we hebben nog twee uurtjes te gaan. Jawel, gezellig. Blijf lekker luisteren naar de Zalvoortse Radio. Zo meteen naar het nieuws en weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang.